Middernacht, woensdag 18 januari. Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een van de oprichters van internetbedrijf Yahoo, Jerry Yang, is opgestapt. Hij was medeoprichter in 1995. Van 2007 tot 2009 was hij directeur van het bedrijf. En daarna zat hij in de raad van bestuur. Zijn ontslag komt twee weken na de benoeming van PayPal-topman Scott Thompson... tot nieuwe topman van Yahoo.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 De kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia heeft huisarrest opgelegd gekregen. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten. De kapitein wordt beschuldigd van doodslag. Zeker elf mensen kwamen bij het ongeluk om het leven. Een van de overlevenden van het ongeluk, een vrouw van dertig, is een achternichtje van een kelder die om het leven kwam bij de ramp met de Titanic. Het weer vannacht vrij helder. Met de uitzondering van een smalle strook langs de kust... wordt het een paar graden onder nul. Overdag eerst nog zon, maar later meer bewolking en regen. En dan wordt het 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Stroomden de tranen. De tranen van Maxima. Tijdens haar huwelijk met Willem-Alexander. Nu bijna tien jaar geleden. Goeienacht, en harte welkom in Casa Luna. En wilt u ons volgen trouwens, dan kan dat via Facebook, via Twitter... of via de site van Radio 1, waar u zich ook kunt abonneren op onze nieuwsbrief. www.radio1.nl Ja, Maxima was dus zichtbaar ontroerd... toen Karel Krijen of Adios Nonino van Piazzolla speelde. Maar dat was ook een verdienste van mijn gast van vannacht. Componist, arrangeur en pianist Bob Zimmerman. Hij arrangeerde de inmiddels wereldberoemde uitvoering van Adios Nonino. Maar Bob Zimmerman is vooral componist. Zo werkt hij bijvoorbeeld al jarenlang samen met regisseur Rudolf van den Berg. Hij schreef de muziek voor films zoals De Avonden en Tirza. En nu tekent hij ook voor de muziek bij de nieuwe film van Van den Berg, die afgelopen zondag in première ging: Zuskind. Een film over de Joodse verzet zei Walter Zuskind. Die als directeur van de Hollandse Schouwbeurt de deportatie van de Joodse bevolking van Amsterdam coördineerde, maar die daarnaast honderden Joodse kinderen wist te redden uit de handen van de Duitsers. Als Bob Cineman, goeienacht. goeienacht. Van harte welkom. Um, straks gaan we uiteraard uitgebreid praten over die film Zuuskind. Een, een uh, film die hard binnenkwam, althans bij mij. Nou, bij mij ook. Uh, ook dankzij jouw muziek. dat. Uh... Ja, nou ja, goed. In eerste instantie de film. Ja, ja in eerste instantie de film. Maar zeker ook de muziek, daar gaan we het over hebben. Maar eerst toch nog heel eventjes die traan. Was je verrast dat jouw arrangement zoveel teweeg zou brengen bij de kerstverse prinses? Absoluut. En ik heb het eigenlijk zelfs nauwelijks gezien. Want uh, ik had dat arrangement gemaakt, ook ernstig in samenspraak... moet ik meteen zeggen met Karel en Ed Spanjaard de dirigent. Um, en die hadden de coupures voorgesteld. had hadden me verteld dat het allemaal net een taaltje milder moest worden dan het ruige origineel voor de context. En dat maximaal er een koor bij wou. Dat werd mij wel verteld. En uh, ik had het in november geschreven, op een ochtend. <laughs> en keurig ingeleverd, et cetera. En ik dacht, nou, een tango in een kerk, dat zal wel wat zijn. Meer dacht ik eigenlijk niet. Dus... Uh, de, het huwelijk was daar op 2 februari 2002. En ik denk, nu begint de tangs een beetje. Dus ik liep naar boven naar mijn werkkamer om een videoband in te laden. Oh, je was thuis. Je zat niet in ik de Ik zat keuze. thuis. Dat dacht je toch niet? Ik daarvoor ja, uitgenodigd werd. Maar dat dacht ik toch als arrangeur. Ha, nee dus. Goed, ja, wij zijn de loodgieters. Uh, uh, ik, ik liep dus naar boven. Om, dus ik had nog ergens vijf minuten videoband uh, uitgezocht om het op te nemen. En ik kwam beneden. En Maxima was de tranen en mijn vrouw zit teken, Ik geloof dat je naam erbij stond. Ik zei, wat, wat een onzin. Want ik, ja, dat is, had ik helemaal niet om gevraagd. Dit is een stuk van Piazzolla. Maar goed, daarna heeft de, de telefoon twee weken niet stilgestaan. En dat het zo groot zou worden. Ik, ha ik had geen idee. Ik snap het heel goed, maar ik had geen idee. Waarom ging ze huilen? Behalve ze, deze ja. situatie natuurlijk. Maar waarom uh, triggerde deze ja. muziek uh, haar Overigens tranen? Overigens was het iets later dan deze plek waar we nu stopten. Het was juist toen het grote stuk naar beneden ging. Toen brak ze op het moment dat het weer lief en klein en zacht was. Ze brak toen. Dat, en dat was een het het, heel gebrekend moment. Je ja. zet het aan bij, bij het felle ding. Maar het felle ding is natuurlijk ook heel erg voorbereid. Want anders krijg je een soort roofoverval op je oren. Ehm... Um, het was natuurlijk uh, in de eerste plaats de situatie. Want als je dagvadertje als titel neemt... en haar vader mag er niet bij zijn, neem je die kwalijk. Maar wie houdt het daar bij droog? Ja. Wat er ook de context mogen zijn. En uh, het is natuurlijk een schitterend stuk muziek. En Karel heeft dat dan magnifiek gespeeld. En uh, laat ik zeggen dat ik me dan een beetje erop beroem... dat uh, de reden waarom het koor werkte op die manier... op de traanklier of anderszins... is dat ik de inzet heb geprobeerd te verstoppen. Dus toen ik de opdracht kreeg... een koor bij te zetten, dacht ik dat als iedereen... nou, nou, wat een paardenmiddel. Uh, wordt dat geen vreselijke kitsch? En uh, dat, in de film leer je dat ook. Dat je mag groot en breed en pathetisch en wat dan ook zijn. Als je dat maar op een bepaalde manier voorbereidt. Uh, als je me toeslaat als de mens weerloos is emotioneel. Dat klinkt dan heel manipulatief, maar het is gewoon zo. En eigenlijk maakte dat koor dat, dat stiekem aanwezig was. Maakte, ja. maakte maximaal weerloos als het ware. Ja. En toen dat koor dan helemaal loos ging... Toen gingen die traanklieren bijna Toen gingen de traanklieren voorbereid worden. Want ja. dat, dat is, daar word je helemaal. Maar dan, dan kan je het nog net beheersen, juist door de baan. Het ook zeggen, en die moment dat, het, dat breekt, dan breek je mee. Ja, ja, Bij allemaal. ja, laten we nog heel even luisteren naar dat moment dat de traanklieren werden voorbereid. Hier Gebeurt er toch nog niet zo heel veel, maar dan hoor je het koor heel zachtjes. Als je het niet weet, dan hoor je het niet. Als je, als je het wel weet, dan hoor je het wel, zo werkt het altijd. Ja, ja, ja, ja. Want onhoorbaar, ja, dat zal wel. Maar, maar dit is dus het onbewuste effect. dat Je wordt je, je er geleidelijk creëren. van bewust, zodat je mee kan in de opbouw en dat je ook emotioneel mee kan in wat je gepresenteerd wordt. Want de luisteraar moet het zelf voelen, dat is toch de ijzeren wet. Ja. Als je de luisteraar inspeert wat hij moet gaan voelen, dan voelt hij het dan niet meer. Dan nee, nee, nee, je, ho, nee. Ik maak het zelf luid. Maar dat werkt dus ook zo bij filmmuziek eigenlijk: muziek bij Film versterkt het verhaal, maar op een haast onbewuste manier. Ja, en ook hier hebben we steeds gemerkt: de emotie is in de film een, een seconde later voelt de kijker het, en nog weer een seconde wat dan ook later moet de muziek het, koor, het gevoel het oppakken. Wacht even, Bob. Ja, daar zijn ze. Prachtig. Nederlands cameracore, briljant gespeeld. Concertgebouw ja. Kamerorkest, Nederlands Kamerkor, Kau Kreinhof. Beter is niet verkrijgbaar op nee, de nee. wereld. En arrangeur Bob Zimmerman. Ja, ja, ja. Heeft het je nog uh, veel opgeleverd? Dat arrangement? Heeft het voor je carrière veel betekend? Voor mijn carrière wel. Want je, ja, zo stond het hier langs de bekendheid. Dan, nu, nu, nu, nu, ja, hier nu gaat het voor die tranen, ja. ja. ja, ja. Nee, maar goed, natuurlijk, dat is zo'n groot item. ook internationaal, dus daar gaan mensen voor bellen. Maar, laten we zeggen, ik ben er zelf in zoverre oprecht bescheiden over... dat het is een stuk van Piet is. En ik heb dat ingekleurd op een bepaalde manier. En ook in samenspraak met Ed en Karel. Dus ik vind het te veel eer als er te veel naar mij uh, wordt aangeschoven. Ik heb het hartstikke goed gedaan. Je kan het ook verpesten. Maar het is pas in derde plaats eventueel mijn uh, pakje Adios Nonino. We gaan naar Zuuskind. Zuuskind, een nieuwe film van Rudolf van den Berg... over inderdaad een, een Joodse verzetseld, Walter Zuuskind. Hij uh, was directeur van de Hollandse Schouwburg. Ja. was namens de Joodse Raad verantwoordelijk... voor de deportatie van de bevolking van Amsterdam. De Joodse bevolking van Amsterdam. Maar daarnaast redden hij echt honderden uh, Joodse kinderen... uit de handen van de Duitsers. Dat verhaal wordt verteld in die film. En over emotie gesproken. Ik heb de film gisteren gezien. Dat is een benefietvoorstelling voor War Child. Uh, de, de filmmakers verbinden zich ook heel duidelijk met War Child, met het doel van War Child. En daar werd ook heel wat afgesnikt in die bioscoop. Ja, wij allemaal nog steeds. Wij houden het niet droog. Ja, Eigenlijk. jij houdt het ook niet droog? Nee. Gelukkig moest ik op de première tijdens de aftiteling weg... om te gaan bedanken. Maar uh, je gaat voor de bijlen. Het is, het is devastating. En het is echt gebeurd. Dat ja. is het erge. Dat, dat maakt het misschien des te, te ja. confronterend. Nee, het drama is zo mooi gedaan ook. En zo integer dat uh, als dat kietserig was gedaan... Dan, uh, ja. Er zullen altijd wel mensen zijn die, hoe je het ook doet... vindt dat je het anders had moeten doen. Maar goed, die discussie is niet zo interessant. Vertel het verhaal eens van die, van die zuurskind. Zuskind was een man die uit Nederlandse ouders... of grote ouders, ik niet precies, ik hoor verschillende dingen... was geboren in Duitsland. Waarschijnlijk tweetalig opgevoed. En daarom is het ook een goede keuze om hem gewoon vlekloos Nederlands te laten praten in de film. Is in 1938 naar Duitsland gevlucht. Uh, uit Duitsland gevlucht voor Hitler. En uh, is eerst uit een soort opportunisme aangesteld... Uh, liet hij zich aanstellen bij de Joodse Raad als directeur om laten we zeggen, het jodentransport in eigen hand te houden. Dat was de bedoeling van de Joodse Raad. Want natuurlijk Niemand wist in die tijd nog dat het iets anders was dan de werkstelling. Niemand wist dat het om systematische vernietiging ging. Dus Suuskind heeft er meegewerkt. Werd benoemd tot directeur van de Joodse Schouwburg. En leidde dus de transporten. En gaandeweg, even kortsnijdend, is hij de redder geweest van de... Tientallen later honderden kinderen die in de crash, want de ouders en kinderen werden gescheiden. Ouders in de Hollandse Schouwburg, de kinderen in de crash in de synagoge schuin aan de overkant. En de kinderen werden onder zijn leiding weggesmokkeld op duizenden manieren. Uh, in rugzakken en in tassen en in koffers, et cetera. En veilig ondergebracht op onderduikadressen in de provincie en ook in schuilkelders. En uh, zelfs in de kelder van een bordeel later in de film. Dat is allemaal... Echt gebeurd. Ja dat, ja, dat verhaal wordt verteld. De Joodse Raad, het was een organisatie die door de Duitsers in het leven was ja. geroepen. Hè? Ja, om mee te werken. De Duitsers gaven de getallen op en de Joodse Raad maakte de keuzes wie wel of niet. Ja, zo luguber als het is. Ja, maar een we een denken er nogmaals een, een dat het over de werkstelling eigenlijk. ging. Ja. En een soort zoofkiepeu, uh, laten we zeggen, wat je noemt, konker Meewerken om erger te voorkomen. Maar ze hebben geen erger kunnen voorkomen. Want die Duitsers waren zo listig. Dat was natuurlijk wel degelijk bedoeld dat iedereen vernietigd zou worden. Ja, ja, ja. De joodse Jood geluk... raad bestond ook uit een soort Joods establishment. Hè? Als ik die ja. film zo zie... Dan, dan waren dat welgedane heren voor een uh, deel... die ook hun eigen hachje aan het redden waren. Dat is het eigen motto van... Te redden. wij doen uh, het beste wat we kunnen. Dat zegt Suuskind in de film ook. Ik zit hier ook om een hachje te redden. En mij in de slipstream daarvan... merkte hij... hij werd een held. Aldoende, want hij kon het toch niet verkopen dat al die kinderen ook uh, willoos uh, afgevoerd werden. Ja, is hij een held of is hij, een, hij held is een held met een kanttekening? Hij werd een held, hij is wel een held gebleven. Hij heeft ongelooflijke risico's gelopen en is ook aan die risico's ten onder gegaan. Op een gegeven moment is zijn dubbelspel door de mand gevallen. Mm -hmm. En is hij uh, tragisch afgevoerd met vrouw en kind naar Auschwitz. Ja, want die Joodse Raad die is natuurlijk uh, later hè, uh, echt discussie gesteld. Van, ja. Had dat nou wel zo uh, moeten georganiseerd worden? Hadden mensen zich daar wel voor moeten... Inzetten. Ook Zuskind heeft natuurlijk op die manier onder vuur gelegen later. Hè, van, was het nou wel zo'n held? Had hij die positie wel moeten aannemen? Ja. Maar de film zegt echt nee, dit is een film over een Joodse verzetsheld. Zeg maar, hij was wat, wat Weiner pretendeerde te zijn, was hij echt. Weiner bleek gewoon alleen maar valsspeler te zijn. En Zuskind was de echte dubbelspion, zou ik maar zeggen... die zowel met samenwerking als met verzet... Toch duizenden zielen heeft gered. Ja, en wat ja. een prachtige rol van Jeroen uh, Spitsenberg. Ongelooflijk, eh? ja. Maar voor allemaal. Er wordt zo mooi geacteerd in de film. Ja, maar Jeroen ja. Spitsenberg die draagt, vind ik de film... Ja. Uh, uh, voor, voor een groot deel ja. ook een hele mooie rol van Henk Poort. Schitterend, ja. een maar... hele valse Helaas man. Helaas uh, de, de akeligste man die ik kan De, de mega-NSB'er, zal ik maar zeggen. Ja, die had ja. uh, de huizen leeg ja. van de Joden die zijn gedeporteerd. En dan krijgt hij kopgeld voor. Ja, wat ja, een... 750, ja, ja. Wat een valse man, maar wat een Over. prachtige rol. Schitterend gedaan. Ja. Nou, ben je zelf natuurlijk ook van Joodse afkomst, ja. Bob. Um, wat betekent het dan om juist... Want je hebt heel veel filmmuziek geschreven... Ook heel veel voor films van Rudolf van den Berg. Maar wat betekent het dan om juist voor deze film muziek te moeten maken? Nou, het doordringende besef hoe... Ik ben van 1948 nog maar drie jaar na de oorlog. Dus toch een hele korte tijd. Hoe mijn bestaan aan dat hele dunne zijde draadje heeft gehangen. Mijn moeder is in de onderduik er doorheen gezwijnd. Voor het precies hetzelfde geld. Of eigenlijk veel kansrijker dat ze het niet overleeft dan dat ik... Uh... Ja, <laughs> gewoon er niet was. Dat ja. is een heel, heel raar besef. Want vanaf de, mijn tijd na de oorlog was de oorlog toch al heel snel aan het weghebben. En ik ben er als kind natuurlijk nooit zo erg mee bezig geweest. Wij waren ook niet gelovig of zo, dus cultiveerden. Mijn ouders waren er wel mee bezig, maar er werd niet zoveel over gesproken. Zoals bij heel veel Joodse uh, gezinnen, ze hadden het er liever niet over. Dat besef dat, dat jouw leven aan een zijde draadje uh, gehangen heeft, als het ware, dat kwam pas later. Nou, daar heeft deze film toch weer een paar stenen bij gemetseld, inderdaad. Ja, op welke manier? Nou ja, hoe, hoe groot de kans was geweest dat mijn moeder niet overleefd... dan dat ik nooit geboren was geweest? Dat is iets wat je heel raar aan staat te grijnzen van... ja, hallo, je bent er wel, en al meer dan 60 jaar. Maar hoe groot was de kans geweest dat het gewoon niet gebeurd was? Dat is een heel idioot besef. Neemt dat ook een soort extra verantwoordelijkheid met zich mee? Want je, je, je, ja, muziek maakt een ja. film uh, uh, uh, natuurlijk ja. tot, tot een totaal kunstwerk. Ja. Uh, dit is een verhaal wat jou ook persoonlijk ja. aangaat. Nou moet ik er wel meteen bij zeggen, en dat is de eerlijkheid uh, dient boven te drijven. De, het is voor mij een, een samenwerking geweest met een jongere collega, Nando Ever, buitengewoon mooie componist ook. <laughs> Toevallig wist ik hem niet ook met een Joodse achtergrond. Maar uh, ook daar heb je het dan helemaal niet over. Maar het is een samenwerkingsproject geweest. Uh, op een hele vruchtbare manier. Waarin je allebei thema's ontwerpt. En die weer van elkaar uitwerkt. et cetera. En zelfs wat we zometeen gaan beluisteren. Ik zal maar zeggen wat we noemen het vioolconcert van Gini Jansen. Hebben we bijna echt als. <laughs> noem het even Lennon. Maar kan je Echt helemaal samengeschreven. Echt bijna nood om nood. Uh, van elkaar en dat doorgewerkt en uitgewerkt. En het is een langdurige procedure geweest. We hadden echt een heel team met Ruud. Als regisseur, Job de Burg als editor. Jeroen Koolberg... een van de twee producenten. En Nando en ik. Twee keer per week bij elkaar. Alles wat we tot dan toe hadden ontworpen. En eh, wat je dus in, in, in, in computer demo's kan laten horen. Aan de film gelegd, bediscussieerd, veranderd. En het is echt een procedure geweest van elke keer weer een laag indikken. Dingen die je in het begin verwierp. Toch weer inhalen. Dingen die in het begin toejuichte, Toch weer uitgooien, ja, ja, et cetera. En dat heeft daarmee te maken dat de integriteit van die film... en de emotionele integriteit van die film... in alle opzichten voorop moet staan. Dus de, de emotionele waarheid is maar een heel dun paadje. En iets te cool of iets te vet, is allebei verschrikkelijk fout. En de, de koers bepalen daarover is uh, iets heel langdurigs. Want je weet het gewoon niet altijd. Want de film ontwikkelt zich ook door. Je denken ontwikkelt zich. We begonnen met elkaar, tegen elkaar te zeggen... van: nou, we moeten ons niet schamen voor heftigheid. Wat, wat kan altijd nog? Je kan er beter wat afhalen... dan, dan dat het te kil of te koel cool of te afstandelijk is. Of dit het is geen film nee. Ja, maar dit is geen film die vraagt om afstandelijkheid. Aan de andere kant, nogmaals, als je het in gaat smeren... Dan voelen de mensen het niet meer. Dan we verhinder je het gevoel. Ja. En nou kan ik je van tevoren zeggen dat mensen te veel muziek vinden of te vette muziek, omdat in Nederland en dat is helemaal, zeg ik meneer neus: gesereerdheid vaak het hoogste goed is, bepaalde afstand. Maar deze muziek en eigenlijk al Rudolfs films vragen om een gul muzikaal gebaar. Gul muzikaal ja, gebaar. Want hij is zelf, hij is geen realist. Hij, hij is een symbolist. Hij is, zal me zeggen eerder een Bergman adept dan een. Uh, ja, in Nederland heb je iemand als Alex van Warmerdam die heel erg Hollands tweedimensionaal... d Hij gesteld, fantastisch ja, mooi, ja. maar dat is ook heel emotioneel, alleen via de afstand. En bij Rudolf is het via het engagement en via symbolische taal en via beeldtaal. En dan zeker bij zo'n film als Suskind. Ruim bemeten. Ja, ja. ruim bemeten, ja. ruim bemeten eh, engagement, ja. ruim ja. bemeten emotie ook. En dat levert dan deze muziek op. We gaan luisteren naar een fragment uit Summer 1945 uit de ja, film Suskind Janine. met op uh, viool Janine Janssen. De Grote. De de film Zuskind van Rudolf van den Berg zondag ging in première. U hoorde Janine Jansen trouwens en de muziek werd gecomponeerd door Bob Zimmerman en hij is En Nando gasten. Eeuwig. En Nando Eeuwig, inderdaad. Dit hebben we echt heel samen gecomponeerd. Die naam nou ja. mag ik niet vergeten. Absoluut niet. En uh, Bob Zimmerman is mijn gast vannacht in Casa Luna. Inderdaad schitterende muziek. Als je de beelden erbij ziet, nou ja, dan, dan, uh, uh, uh, ja, dan staan die tranen uh, uh, in je oog. Ja. Maar um, dat is, bij jou ook nog steeds zie je, Terwijl ja. je luistert kijk je omhoog en Maar het je is een lange route bent. geweest Want dat dit iets dergelijks moest worden wist wel lang Maar het is heel precies werk En wat, uh, wat sterk werkt Is dat de inzet van Janine Is een relatief naïef stukje muziek Dat is bijna een soort kinderliedje Later wordt het wat rijker en wat guller. Maar dan heb je de emotie al opgetild. Maar als je meteen in je gezicht begint te meppen met heel veel gevoel. Nogmaals, dan krijg je eerst weerstand. Het is en, een beetje hetzelfde als bij Adias Nonino. Je bereidt, Je, bereid je, je, ja. je luisteraar als het ware voor, voor de explosie ja. van emotie. En de explosie van emotie moet je voorbereiden. Want de explosie zelf slaat je alleen maar lam. Ja. slaat dood. Dus je moet dat voorbereiden zodat je, dat je ja. willing bent om die, die emotie te ondergaan, ja. als het ja. ware. Want wat kan muziek toevoegen aan een film? Is, is muziek een soort extra acteur, als het ware? Ja, misschien wel. Muziek is, het, het gekke is, het is een soort gegeven dat een film muziek heeft. En eens in zoveel tijd staat er iemand op en zegt: ja, maar waarom eigenlijk? En dan ga je een aantal films kijken met vrijwel geen of geen muziek. En dan zeg je, nou, ik ben toch blij dat we de meeste films muziek hebben. Het is ooit ontstaan in de stomme filmtijd... omdat mensen het een beetje eng vonden. Die vonden het spookachtig om mensen te zien waar geen geluid bij was. Ja, ja. Dus het is ook gewoon een soort angstdemper geweest eerst. Maar het is een actor eerder dan een acteur. Het is een, het is een, een krachtenveld. En uh, wat er moeilijk aan is, is dat je <laughs> precies het juiste moet doen. Laten we zeggen, een stukje muziek componeren, dat is niet zo moeilijk. Maar... Uh, het standpunt weergeven in de filmmuzikaal. wat doet wat het moet doen. En wat. je moet vaak een gevoel versterken. Daar is niks op tegen. Maar je moet het af en toe tegenspelen. Je moet het af en toe neutraliseren. Je moet het af en toe. Ja, het heeft heel veel functies. En omdat muziek zo subjectief is, heb je er vaak heel lange discussies over. Dan hebben we wel eens een stuk ingeleverd Zeg, ik. Nou, ik vind het behoorlijk verdrietig. En dan zegt Rudolf: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje te romantisch. Hij vind het romantisch. He, hoezo? Ik vind het helemaal niet romantisch. Dus die subjectieve kant moet je eerst ook weer voorbij zijn. Tot ja. het moment dat je allebei hetzelfde vindt over de situatie. En over hoe de muziek daarin functioneert. En dan kun je bepalen hoe die uh, muziek kan gaan kleuren. Ja. Tegen kan gaan kleuren of juist ja. kan gaan versterken. Um, is het ook zo dat, dat uh, muziek als het ware pas geschreven kan worden... Uh, moment dat, dat die film al bijna af is? Of begin jij al te schrijven op het moment dat het script er ligt? Nee, nee, nee. nee. nee. Ik heb er wel in het begin eens gedaan, het is inledig. Je moet de muziek moet je maken bij de beelden. Dat de, de, de muziek gaat zich uh, fuseren met de beelden. Nie, met, niet met de woorden, maar hoe, hoe het op beeld staat. Dat bepaalt je timing, dat bepaalt, bepaalt je lading. Dus uh, je kan wel ideeën van tevoren verzinnen. De enige die, dat, die daarmee wegkwam is Ennio Morricone. Maar die kreeg goed het verzoek van Sergio Leone om de muziek van tevoren te schrijven. Dan ging hij wel draaien op die ging muziek. Ging hij er wel een film bij maken? Ja, ja. ja. Maar dat goed, is een luxe uh, positie. Ja, maar ja. Hij, hij is ook de top. Ja. Maar in de meeste gevallen is het niet heel erg handig. Wat we wel... Deden, Nando en ik, en ook om de samenwerking een vorm te geven, is elk thema's ontwerpen waarvan we dachten dat zou wel eens wat kunnen zijn. Dus we begonnen niet meteen op beeld te componeren, maar een soort basis, een stijl, een signatuur, een timing, een gevoel. En die legde je dan voor aan Rudolf? Ja, die legde voor aan Rudolf en aan Job. Uh, Laten we zeggen, de, de Job als editor is daar heel belangrijk in, Job Ter Burg. En. Dan zeg je van, nou, dit is mooi, dit is tragisch. Maar wat ze dan ook nog zouden willen, is iets wat wat heroischer is. Want het heldendom van Walter. En even later zeg je van: ja, heroisch, mooi, mooi, mooi. Maar. Hij is natuurlijk ook dubbel. Hij is natuurlijk, er is ook een dilemma aan de gang. Ja, ja. Maar hoe componeer je een dilemma? Dat begrijp je dus. Uh... Dus eigenlijk begin je met wat vingeroefeningen. Moet ik het ja. zo zien. Uh, op basis van de, van de thematiek. Ja. Op basis van de verhaallijnen. De sferen. En vervolgens als die beelden er eenmaal zijn. Ga je bepalen uh, uh, hoe de muziek ja. echt gaat klinken. En ja. welke functie die muziek echt ja, gaat vervullen. En in het voortraject. Een film wordt altijd gemonteerd op tijdelijke muziek. Hè, temp track noemen ze dat. Dus bestaande muziek. Want anders krijg je geen ritme in je editing. En... Nou vind ik het goed als er een tempstract is. Die wil ik ook graag horen. Want die communiceert eigenlijk veel beter... wat een editor en een regisseur willen... dan woorden dat kunnen. Maar pas je je daaraan aan? Uh, dat kan je niet precies zo zeggen. Ja en nee. Soms zijn ideeën zo verschrikkelijk goed... dat je inderdaad zoekt naar iets wat een equivalent daarvan is. Maar het ontwikkelt zich. Dus je begint, je begint over het algemeen chronologisch. Dat je zegt, nou... ik wil pas het volgende stuk schrijven... als ik weet wat het vorige is. Maar ook... Toen we een scène of 12, 15 hadden gecomponeerd, zijn we weer teruggegaan van. De details zijn wel goed, maar de grote lijn begint nou te verkrumelen. Er moet meer basissignatuur, meer basisthematiek komen. Dus we hebben Nando en ik allebei ook weer, zijn weer met thema's aangekomen die nog meer in de core business van de film zitten. Ja. Die ook later belangrijke thema's zijn geworden. Maar er is denk ik uiteindelijk meer in mijn prullenbak terechtgekomen. Gewoon aan ontwerpjes en dingetjes en pogingjes En je moet ook proberen. Je moet ook niet zeggen, oh, ik moet precies daarheen. Je zou zeggen, nou, dit zou iets kunnen zijn. dus kijken wat de anderen ervan vinden. En eens kijken uitpakt. welke gestaltes dat kan aannemen. Want een thema waar, dat ik tamelijk in het begin had bedacht. Dat ik dacht, nou, dat zou wel eens een plaatje in een film kunnen krijgen. Daarvan zei Rudolf in het begin van, ja, nou, maar dat voel ik niet zo. Maar later is het een van de belangrijkste thema's geworden. Want dan ben je aan toe. En dan krijgt het thema ook net weer een andere kleur. Net weer een andere betekenis. Dus je, je werkt als componist eigenlijk heel gelijk op met, met, uh, met de editor en met de regisseur. Nou, niet helemaal, want dat zou onmogelijk zijn. Maar je zit wel in het laatste stadium van wat de rough cut heet... dat is die film meer grote lijn in elkaar zit. Ja, maar het is niet zo ja. dat, dat, dat, je, dat je alleen werkt... of dat je de opdrachten van de regisseur moet volgen. Nee, je maakt het dan op een gegeven moment met elkaar ja, af. dat kan tegenwoordig. Dat is, vroeger, uh, in de begin tijd, de avond hebben we nog op papier gemaakt. Dan kon je het alleen maar op de piano voorspelen. De eerste dat, uh, film die je samen maakte met Rudolf van den Bergen, de avond. Uh, ja, maar ik had wel eens eerder met samengewerkt, meer als instrumentalist in een oude documentaire. van, duidelijk kennen we elkaar. En dan kan je het voorspelen op de piano of op een primitieve synthesizer van 1989. En dan kijkt je die glazen gaan en zegt ja, die, ja hm, het zal wel. Dus die, dan kom je op de orkestploer als eerste, komt de regisseur aanraken aanraking met de muziek. Ziet zich het habidabi van hoe groot en uh, luid het allemaal is. Dus dan, uh, ja, dat is nogal een weer gang geweest. Ja, ja, en nu kan dat allemaal uh, dankzij ja. uh, de zegeningen van en de en automatisering nog, veel makkelijker en dan nog, gebeuren. En nog, als je alles op demo helemaal hebt afgetimmerd en iedereen is helemaal content. Dan wordt de muziek voor de ergies opgenomen en dan gaan ze toch weer veranderen. Toch weer. Want dat, uiteindelijk voelt het toch anders. Een demo is toch doodhout. Je hoort wat toonhoogtes en je hoort wel instrumentale... Je hoort, herkent van een hobo. Maar als je nou, neem nou wat Janine speelt. Je denkt toch niet dat de synthesizer ook maar in de verste verte... die emotie teweeg brengt die dat ding. Nee, dus nee. je hoort dan vier vier, uit de synthesizer. En je moet je maar voorstellen dat het door godin als Janine gespeeld wordt. Maar dat kan je niet voorstellen. Want het praat pas op het moment dat het praat. Ja, dat is ja. net hetzelfde een tekst. Je, er staat op papier, ik loop naar de wc. Maar als een groot acteur dat zegt, dan ga je door de grond. En dan denk je, ja, ik loop naar de wc. Hm. Ja, maar ze moeten anders zegt, ja. je, het zal wel. Ja. Eh, voordat ik ga praten over de rest van je... Want je doet zoveel en we willen een paar, paar voorbeelden laten horen van je werk. Uh, nog even een opmerking van Rudolf van den Berg. Want ik sprak hem gisteren eventjes na afloop mm. van die uh, uh, benefietvoorstelling van uh, Zeus Kind voor Wardschild in Ede. Was dat en ik vroeg hem: Ja, wat, wat, wat uh, uh, voegt Bob Zimmerman nou toe aan jouw films? En hij zei: Bob Zimmerman brengt het zinnelijke in mijn films. Hé, hey. ja, nee, dat vind ik. Dat, dat is nog nooit, zeg Nee, hoor, dat, uh, dat is wel zo. Muziek is natuurlijk iets wat, wat gewoon doordringt voorbij de huid, zal ik maar zeggen. Dus alles wat eventueel een cerebrale of intellectuele input is. Want je moet informatie hebben, je moet weten waar het over gaat. Ja. Maar uh, muziek is natuurlijk heel zintuigelijk. En is natuurlijk een ongelooflijk directe communicator. Daarom, als het mis is, is het ook vreselijk mis, zal ik maar zeggen. Ik kan er wel een voorbeeld van noemen. Maar. <laughs> uh, ik zal een Doe eens! Nee, nee, nee, nee, nee, Nee, ik ja. nee, ga geen collega's uh, nee. aanvallen. Nee, dit, maar dat, dat, dat de beeld is niet een terugpaten. mooi beeld, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat is waar. Het is ja, zinnelijk, zintuigelijk. Uh, een directe approach buiten alle. Hè, laten we zeggen. Waar we het net over hadden, de weerstand tegen iets... is ook een intellectuele weerstand... omdat je niet wil toegeven aan een gevoel. Als je daar zomaar plomp in op een bioscoopstoel zit... Ja. dan denk je niet, nu ga ik huilen. Dan denk je, nou eens kijken wat die film doet. En dan ga je er langzaam aan het in. Maar als het dan iets te groot of te klein is, gewoon ernaast zit... Ja, dan word je niet meegenomen zoals... Zoals je wordt meegenomen, als het wel goed is. Nee, en muziek kan dat gevoel ja, versterken. En dat is heel moeilijk. Ja, dat, dat is moeilijk ja. om te maken en het is om het uh, precies te doen. Uh, ja. Mooi om te zien wat er gebeurt. Want nogmaals, bij mij op de rij moesten echt heel veel mensen zakdoekjes tevoorschijn <laughs> man is. Uh, ja, <laughs> precies. Moesten heel veel mensen zakdoekjes tevoorschijn halen. Dus zinnelijk. Nou, dat was je muziek. Uh, die werking ja. had je muziek. Maar je zeker? kan ze niet nee. laten huilen als je zelf niet huilt. Nee. Dat nee. is. Ik heb wel eens geprobeerd een carnaval zit te schrijven. <laughs> en dat werkte niet. Iedereen die het verstand had zei: Nou, je kan wel horen dat jij van heel veel boven over de grote rivieren. Ja, ja precies. Ja. Want je bent ook, uh, je bent arrangeur, je bent uh, pianist, uh, maar niet je meer. bent vooral... Uh, dat doe je niet meer? Nee, nee. nee? nee, nee, nee, nee, nee, nee. maar zo ken ik je toch wel van vroeger. Ja, nee, ik heb veel piano gespeeld, heel, ik heb 18 jaar bij Zet ga ik maar gespeeld, Ja, met ja precies. Maar ik ben gestopt omdat het reizen mij echt heel veel te gek was. Mm -hmm. De helft van mijn leven zat ik op de A2, zal ik maar zeggen. Dus dat wil je en ik niet had meer. zoveel te schrijven al dat ik denk van nee, ik vind piano spelen leuk, ik vind de optreden leuk, maar al 12 jaar niet meer. En nee, ik, nee. Uh, ik vind het leuk, ik doe wel theaterproducties. Maar om zelf te spelen... Ik, ik, ik heb ook geen tijd meer om piano te studeren. Dus ik ben, Daar pianist ben je eerste afgestopt. Arrangeur af. ben je nog wel, maar ja. je bent vooral componist ja. natuurlijk. Nou, nou, maar ik maar ben je... arrangeur omdat het ook een vorm van componeren is. Alleen, arrangeren is componeren tussen 1 en 99 procent. 1% als het al bijna af is als je mijn kleinigheid hoeft te doen. En 99% ja, als je op een heel klein basis geschreven iets heel anders maakt. En alles ja Ik zal zeggen Adios Nonino is in wezen orkestratie van de muziek van uh, hè, in het kader van een opdracht. Ja. Dus dat is heus niet zo van wat zal ik nou weer eens doen. En de meeste arrangementsopdrachten zijn ook nou met en AUW. Omdat een opdrachtgever wil dat je dat en dat speciaal doet. En uh, dat is dus uh, ik zal, dat is iets ambachtelijk. Ja, componeren is ook ambachtelijk, maar is iets... Ja. Maar componeren is toch ook in die zin het, het vervullen van een opdracht? Want Rudolf van den Berg heeft jou een opdracht ja. om uh, muziek te, te, ja. te maken bij zijn films. Je kan dus zeggen, dus muziek in context. Waar ook tegenwoordig een schitterende opleiding van is in de HKU. Uh... Oh ja, dat is een, ja, in een in Het is, is van de Hoogschool Kunst Utrecht, maar het is in Hilversum waar je compoos in context kan studeren. En als dat in mijn tijd bestaat, dan had ik dat waarschijnlijk ook gedaan. Maar ik heb nooit compositie gestudeerd. Ik heb, ben gewoon instrumentalist. En ik heb mezelf componeren geleerd van Kindsef aan. Laten we eens naar wat voorbeelden gaan luisteren, Bob Zimmerman. Wat je goed vindt. Uh, zullen we eens dus beginnen bij uh, nog een stuk filmmuziek uit de vorige film van ah, uh, ja, uh, Rudolf, ja. Rudolf van den Berg uit uh, Tirza? We luisteren oh, even naar ja. een fragment. Heel anders. De muziek uit de film Terza. Op sopra, straks uh, hoorde u Leo van Oostrom. Ik heb de film niet gezien, uh, Terza. Maar dit klinkt in mijn oren als veel abstractere muziek. Ja, is het, ook, het is ook een heel ander ensemble. Het is een 16-mans uh, orkest. Uh, Kamermuzikaal eerder. Voor individuele instrumenten. Niet een, een symfonische bezetting. maar een individuele. Omdat je een individueel verhaal vertelt. Dus je kiest ook van tevoren je palet. En je kiest natuurlijk een couleur lokaal. Uh, dit. Is het moment dat uh, de, de hoofdpersoon, waanzinnig ook gespeeld door Gijs God van Aschat, de, de Namibische woestijn inloopt om eigenlijk zijn leven te beëindigen, door vroeging verscheurd? Hij is op zoek naar zijn dochter. Hè? Hij is op zoek naar zijn dochter. Hij beseft inmiddels wat er gebeurd is zonder het verhaal te verklappen en wil zich, zijn leven beëindigen door in de woestijn ten onder te gaan. Maar jij zegt het is een individuele verhaal, ja. hè? Eh, waar Zuskind in is, die is natuurlijk ook wel een ja. individueel verhaal maar die vertelt. Maar een, dat is een breed film, thema. Ja. ja, die vertelt het. het, het, het het lot van een van een hele bevolkingsgroep als het ware die film ja. uh, daarom hou je dit kleiner ja. en dan hou je dit wat ja, ja ik weet niet of ik dat zo mag zeggen maar wat afstandelijk ja abstracte ja abstracte ja dat, dat is de, de signatuur die de film vraagt er zit in de wel want hier plekken... zou ik dieren kijk zo'n Jani Jansen, ik bedoel daar heb ik ja. weinig voor nodig om, om die tranen te voelen maar dat heb ik hier niet bij ik vind het mooi, ik vind het, het, het spannend... maar het is niet dat ik ja. er ontroerd door raak. Nee, maar uh, ik, ik zeg je dat als je dit in de context gezien... dit is aan het eind van de film... als je de grote plot twist al gehad hebt... en als je beseft wat er gebeurd is... dan draagt dit enorm bij aan de emotie. Maar is, als je dit de mensen in het gezicht gaat smijten... nogmaals... Dan zit je gewoon ernaast. Ja, ja dan, dan zou je... mensen dit al te vet vinden hoor. Of vonden. Ja, dan zou je eigenlijk ja, overacten, als het ware, als componist. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. maar ja, ik zeg altijd: als een, een, een schilder wil een schilderij maken. en die zet een doek op van een bepaald formaat. Zo zet je ook muziek op van een bepaald formaat. voor, voor de planning van wat je wil maken. En in dit geval waren we het wel heel snel over eens... dat het geen symfonische score moest zijn voor Terza. Nee. Want dat zou te vettig zijn. Ja, dat, dat past niet in de kaders van, de, van die film. Nee, past niet in de kaders van het verhaal. Ja. Nog andere filmmuziek die je gemaakt ja. hebt. Ook weer voor een film uh, uh, van ja. Rudolf van den Berg. maar uh, de, jullie de, de, al Een totaal heel ander vaatje getrapt. Ja, totaal ja. ander vaatje, want dit is gewoon popmuziek. U hoort uh, uh, Goe Anita uit de film Snapshots. Who am I? Bied Bob? Een andere film. ja. Een heel andere film. Waar ging die film over, snapshot? Dat ging over een kluizenaar, een oud-Vietnam-veteraan, gespeeld door Burt Reynolds. Uh, die zijn verleden wil vergeten in de vergetelheid van de Amsterdamse wallen. En zijn uiteindelijk op zoek is naar zijn jeugdliefde. En die vindt hij weer als Julie Christie. En dit is de dochter van Julie Christie, die ook op zoek is naar zichzelf. En uh, als fotograaf zichzelf naakt foto's maakt om haar eigen ziel te ontdekken. Onder de, onder de vraag hoe am I? En die zingt dan een, een wat ja. zwoelig RB-lied. Ja. Dat vind ik zo fascineerd aan jouw werk, want ik, ik ken jouw werk een beetje. En het valt me op: je, je maakt klassiek werk, je maakt uh, uh, populair werk. Je, je beweegt je heel vaak op het snijvlak van klassiek en populaire muziek. Ja. Ook als arrangeur doe je ja. dat. Je, je staat open voor ieder genre lijkt nou, me. Nou, het is andersom. Ik sta niet voor open. Het, het, zit alle, het zit er allemaal in. Ik hou van al die muziek. Laten we zeggen, ik heb nooit van kind af aan het verschil ervaren... tussen een Beethoven-senate die ik moest spelen op, op, op, uh, waar ik dol was... of de rock'n'roll uit de radio. Het is muziek. en die, Ik vind niet alles mooi, want hoe kan dat nee, nou? Maar ik vind maar... wel heel veel mooi. En het Bedoel, Stravinsky, Beethoven is ook een groot verschil. En niemand zal het raar vinden als je van de zakken houdt en van de negende Beethoven. Maar het stijlverschil tussen die twee is misschien wel groter dan het stijlverschil tussen Schubert en de Beatles. Om het maar eens even flauw te noemen. Ja, want de Beatles heb je bijvoorbeeld tot een opera bewerkt. Ja. Uh, Sgt. Pepper's. Dus dat is dus dat project verliet gegaan. Ja. Ja, ja, ja, maar goed, je bent ja. daarmee bezig het geweest. Is, dus het, is, het, is, het bestaat. Het op allerlei manieren ja. ben je daarmee bezig. altijd. Ja. Want wat kost je nou meer moeite? Een mooie uh, gedragen filmmuziek maken zoals François ja. Of... Uh, Zo'n uh, lichte uh, R&B Nee, je moet het zo zien. Het is altijd moeilijk om dat, laten we zeggen... ambachtelijk poep ik het zo uit. Dat, uh, maar nogmaals, het precieze doen is verschrikkelijk moeilijk. Ook dit moet weer precies gebeuren. Ik ben er heel lang mee bezig geweest... Om, om, om precies te pinpointen wat nou de essentie is. En in de, daar is de filmwerking niet zo heel belangrijk. Want popsongs in film is, eigenlijk een andere, is nooit zo psychologisch. Nee. Dat is eigenlijk meer een soort een situatiepluggen. En je hebt natuurlijk heel veel sequenties in films... waarbij je gewoon een bepaalde stretch moet maken. Uh, bijvoorbeeld als je een tijdsprong hebt of zo. Wat, waar de muziek wat eenduidiger mag zijn. En ook vaak... Hoeft dan vaak alleen maar voor het stuwen te zijn. Maar wel in de stijlkaders van de film. En wat in snapshots lastig was. is dat de helft symfonisch was. En de andere helft poppy of elektronisch. Dus. Uh, en dat is. Uh, bij snapshots is een film die. Uh, hij is niet geslaagd. Laat ik nee, zo zeggen. Nee. De film zelf is redelijk, maar niet top. En het was ook een poging om een soort commercieel ding te maken. En uh, de bioscopenzoeken heeft het niet opgepakt. Nee, nee, en, nee. Daar kan je nog wel eens... Dus dit maken. liedje is ook eigenlijk in de schoonheid gezorgen? Het liedje is totaal uh, verdwenen. Want ik zei natuurlijk meteen van, volgens mij is het een hit. Heb ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. je He al al het al een hit geschreven trouwens? Nee. Nee, nee zei nee, dat nog nee, weer nee, kennelijk kan ik een dat nummer één hit? Nou ja, Adios Nolino heeft één gestaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja daardoor. dat is niet eerlijk. Maar de en ik vind dat Janine de een de de nummer één moet worden. Dames en heren, koop de plaats. Die ambitie is uitgesproken. Weer een hele andere kant van Bob Zimmerman. Een programma wat eerst bij de trots Gezonde. Daarna bij de NCRV, Una Voce Particolare. Una Voce Particolare. Wat is dit heerlijk en goed. Zij hebben stemmen en moed. Voor een duet of een aard. Dat Smit met de herkenningstune van het programma... waarin op zoek werd gegaan naar uh, nieuw operatalent. Ja, hier ben je deze weer de André Rieu onder de componisten. Ja, daar heb ik drie weken over gedaan over deze minuut. En hoe komt dat dan? Want dit klinkt, dit klinkt mij haast makkelijk in de oren. Integendeel. Ten eerste is het natuurlijk, het is uh, net als een reclameslogan. Het is uh, iets wat gewoon tot in de comma precies moet zijn. Het is weer, alweer hetzelfde verhaal. Het opzetten is niet moeilijk, maar het precieze ding doen om, waar het... Voor jezelf, maar ook voor de opdrachtgever moet voldoen. Een heel klein grappig uh, parallelletje wat ik vaak vertel. Iemand die je kende, moest uit het Duits vertalen... Miele es gibt kein Besseren. Mag dit voor de radio? Ja. En die heeft er een maand over gedaan. Heeft een paar duizend alternatieven uh, voorbij laten komen. En is toegekomen met Miele er is geen betere zei: Geloof <laughs> me, het is de allerbeste. Ja, ja dat mag ook zo. Zei, die ja, kennen ja, we allemaal, allemaal nog. Ja, ja, precies, en op die ja. manier, iets makkelijks is heel moeilijk. Iets wat makkelijk lijkt. Daar ben je vaak ontzettend lang mee bezig om het makkelijk te laten lijken. Moeilijke muziek maken is niet zo moeilijk. Moeilijke muziek maken is niet zo moeilijk. Nee, want je kan je daar heel erg achter verschuilen als iemand zegt: ja, ik snap er niks dan, ja, dus je het van. Je jou. Ja, dat is geniaal. Ja, ja, ja. Ik ben ja, waarschijnlijk ja. geniaal voor jou of zo. Ja? Nee, dus dit, dit niet, was. Ja. Dit klinkt heel simpel. Ja. Maar dit was dus een totaal ja, Voor ja. die hele minuut. Duizenden versies, duizenden dingen. Maar het moest vooral ook een signature kwaliteit hebben. De Una Voce. Dat melodietje is duizend keer teruggekomen. Want alle instrumentale muziek... uit Una Voce is ook altijd van mij. Dat zijn variaties in diverse opera-stijlen op het thema. Dus als Daniel Mozart-aria aankondigt... dan zit er een variatie op het thema in Mozart-stijl. En dat hoef je allemaal niet bewust te weten. Maar dat is, laten we zeggen, het, het op zich niet zo hoorbaar... maar wel heel grappig en voor mij dankbare werk... om een heel sneaky... Allerlei kunstjes en foefjes in te smokkelen. Ja, ja. Donizetti-stijl, Puccini-stijl, et cetera. En mensen vragen zich helemaal niet af van wie dat is. En dat is ook goed. Waarom zou je ermee bezig zijn? Nee, nee, al, ja. Als er maar een liedje is wat, wat blijft, blijft haken. Dat ja. doet natuurlijk bij zo'n een televisieprogramma. Ja. We zouden nog veel meer van je kunnen en laten uh, horen... als we nog veel meer tijd hadden. Die hebben we niet, Bob Zimmerman. Ik ga je bedanken dat je hier wilde zijn. Heel graag gedaan. Uh, fijn dat je, dat je wilt komen praten over Zuskind, Een prachtige film. Dat kan ik iedereen echt aanbevelen. Wat ligt er nu op de compositietafel? Een heel mooi project. Daar wil ik nog even heel snel iets over vertellen. Want ik heb dus met Nando heel graag samengewerkt... omdat ik vorig jaar een heel groot samenwerkings heb gedaan... met 17 componisten vanuit het Muziekinstituut Multimedia. Dat was nieuwe muziek bij een stomme film uit 1924. Een Russische propagandafilm. En in februari gaan we maken, zijn we deze week mee bezig... collectief om veel muziek te maken bij geen film. We gaan dan in de Cruise Terminal in Rotterdam zitten, op Kop van Zuid. Het uitzicht over de Maas en Noord is de film... Wat zich voltrekt is de film. En wij spelen daar gecomponeerde filmmuziek... met heel veel toevalsfactoren en random. En wanneer is dat? Dat is op 3 februari. En het stuk bestaat dus alleen op 3 februari tussen 5 en 5,5. Uh, dat is dus een ja. unieke ervaring. Je kan het één keer horen en ja, daarna... Er kunnen 550 meer. mensen in. Nog weer een nieuwe dimensie van Bob Zimmerman. Bob, dankjewel nogmaals dat je hier wilde zijn. Ja, Bob Zimmerman tekende dus voor de film Muziek bij uh, Zuskind. Hij tekende ook voor, de, uh, voor het arrangement van Adios Noninho. Het uh, arrangement dat Maxima liet huilen. En ik wil nu graag van u weten in het volgende uur... bij welke muziek houdt u het niet droog? U kunt bellen 0800-1121, mailen kan naar casaluna.ncf.nl en Twitter ik kan met hashtag casaluna. Bij welke muziek houdt u het niet droog? Nu het bureau hier op Radio 1 en daarna bent u weer van harte welkom bij Casaluna. Tot straks. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, Tel jij? Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou. Boek 1, aflevering 52, 1962.